6 uur. ...Neebouw de Jong met het NOS-journaal. Kinderen in Nederland hoeven niet bang te zijn dat ze zomaar worden uitgezet. Dat zegt premier Rutte in het NOS Jeugdjournaal. Hij benadert het Jeugdjournaal zelf met het aanbod om hem hierover te interviewen. Rutte reageert op uitspraken van het Marokkaanse meisje Hint in het Jeugdjournaal van gisteren. Ze vindt de uitspraken van PVV-leider Wilders over minder Marokkanen niet kunnen. Rutte noemt het onderwerp over Hint erg aangrijpend. Hij heeft zelf ook kinderen gesproken die zich zorgen maken. De politie in Geleen heeft vannacht bij het huis van een president van de motoclub Bandidos nog twee vuurwapens gevonden. Gisteren vond de politie ook al vuurwapens, boksbeugels, veiligheidsvesten en munitie. De gemeente timmerde het huis van de motoclub president gisteren dicht, omdat de bandidos er een feest wilden organiseren. Vandaag werd bekend dat de motoclub een nieuwe afdeling opent in Alkmaar. Turkije heeft na Twitter nu ook YouTube geblokkeerd. De blokkade volgt kort nadat op YouTube geluidsopnames gepubliceerd waren van een geheime vergadering over Syrië. De stemmen van de minister van Buitenlandse Zaken en het hoofd van de Veiligheidsdienst zouden te horen zijn. Er zijn de laatste tijd meerdere geluidsopnames uitgelekt die het bewijs zouden leveren van misstanden en corruptie in Turkse regeringskringen. YouTube weigert die te verwijderen. Het Franse roddelblad Closère moet 15.000 euro betalen aan actrice Julie Gaillet. Volgens een Franse rechtbank heeft Closère de privacy van Gaillet geschonden... toen het in januari schreef dat ze een affaire had met president Hollande. Gaillet had 50.000 euro geëist. De onthulling was in Frankrijk dagenlang voor pagina nieuws. Hollande's levenspartner Valérie Trierweiler stortte vanwege de commotie in... en lag drie dagen in het ziekenhuis. Daarna gingen Hollande en Trierweiler uit elkaar.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 Er staan files van 4 kilometer en langer op de a 1 van Amsterdam naar Amersfoort. Tussen Afrit Soest en Afrit Bunschoten 4 kilometer. a 1 van Amersfoort naar Amsterdam voor Muiderslot 5. De A2 Amsterdam richting Den Bosch. Tussen Breukelen en Knoop het Oude Rijn 7 kilometer na een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. De A2 van Utrecht naar Den Bosch voor Afrit Everdingen 4. De A4 Amsterdam richting Den Haag voor het Drinkwaterquaduct 5. A9 Amstelveen richting Alkmaar voor Afrit Haarlem Zuid 4 kilometer. Op de ring van Amsterdam, de A10 Zuid en Oost... tussen Oud-Zuid en Knopend Watergaasmeer, 8 kilometer. A20, hoek van Holland richting Gouda... voor Knopend Brechtseplein, 5 kilometer. voor Moordrecht, 5. A27, van Utrecht naar Almere, voor Beeldhoven 4. De A27, van Almere naar Utrecht... tussen Hilversum en Utrecht Veemarkt, 10 kilometer. A27, Utrecht richting Breda, voor Noorderloos, 5...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 Het is de You hold my knees.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 You're cool.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 is ook voor jou! Belever het ritme van Zandvoort ook op tv. ZFM Text TV op kanaal 45 Neger ZFM to get away from the pain you drive into the heart of me, the love we share Touch me, baby, tainted love Touch me, baby, tainted love Tainted love Tainted love Do-do-do-do-do-do-do-do-do-do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 is sexy tell him